en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. Het probleem van het voetbalgeweld moet samen worden opgelost. Dat zijn minister Schippers na afloop van het topberaad over voetbalgeweld... na aanleiding van de dood van de grensrechter in Almere. Bij het beraad waren onder andere ministers, gemeenten, de KNVB... de politie en NOC-NSF. Volgens Schippers heb je niet met één regel of wet een veiliger Nederland. Anders hadden we die wet al lang gemaakt, zei ze... De partijen komen over drie maanden opnieuw bijeen. Zwak presterende leerlingen zijn op Nederlandse basisscholen beter af dan hun leeftijdgenoten in de meeste landen. Maar de beste leerlingen presteren in Nederland een stuk minder dan elders. Het blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek naar de leerprestaties van basisschoolleerlingen uit groep 6... op het gebied van lezen, rekenen en natuuronderwijs. Er zijn meer dan 45 landen met elkaar vergeleken. Op de internationale ranglijst is Nederland gedaald ten opzichte van eerdere jaren... tot de twaalfde plaats voor rekenen, de dertiende plaats voor lezen... en de veertiende voor natuuronderwijs. Vervoersbedrijf Arriva komt voor de tweede dag op rij... met problemen in het bus- en treinvervoer. Zo vallen meerdere treinen uit op het spoor rond Arnhem... waar Arriva de lijnen naar Til en Winterswijk heeft overgenomen. Ook twitteren reizigers dat bussen te laat en te vol zijn. Arriva rijdt sinds gisteren op verschillende trajecten voor het eerst. Het vervoersbedrijf gaf gisteren al aan dat de problemen nog zeker twee weken gaan duren. De pc Hoofdprijs 2013 is toegekend aan AFTH van der Heijden. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre. De pc Hoofdprijs voor letterkunde behoort tot de belangrijkste literatuurprijzen in het Nederlandse taalgebied. De oeuvreprijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend voor proza, essayistiek en poëzie. De prijs van 60.000 euro wordt in mei uitgereikt. Het weer. Zonnige periode. Vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. En het wordt van 1 graad in het oosten tot vier aan de kust. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is het nog aansluit op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden-Oost en Knopendiemen 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Hoevelaken en Leusden 3 kilometer. En op de N14 vanuit Leidschendam naar Den Haag. Daar staat bij Voorburg 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Iemand.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 Goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel, oudje, Een opname uit 1928. Het is vandaag dinsdag. En een uur lang kunt u genieten van al die mooie oud-Hollandse muziek. Lou Ban, komt voorbij, orkest zonder naam. Maar nu eerst Nicole en Hugo... Het is de naam van een Vlaams zangduo bestaande uit Nicole Jossi... geboren als Nicole van Palm. Geboren in, uh, in Wemel in 1946 aan Hugo Siegel. En die is geboren op 10 november 1947. Ze vormen ook in het echte leven een koppel. Nicole en Hugo leerden elkaar kennen in 1970. Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo in 1971. Schreven ze zich in voor de Kansonima... Uh, om zo naar het Festival te mogen... Ze wonnen met het liedje Goeiemorgen, Morgen. En vlak voor hun vertrek naar Dublin kreeg Nicole geldzicht en het duo kon niet afreizen. Ze werden in allerlei vervangen door Jacques Raymond en Lily Castel. En zij eindigden op de gedeelde 14e plaats uit 18 deelnemers. Op 1 december 1971 tranen Nicole en Hugo de Wemel in het huwelijk. En twee jaar later gingen ze opnieuw proberen bij het Eurofeestie Songfestival met Baby Baby. En ze wonnen de preselectie en het lied werd een hit in Vlaanderen. Maar daar bleef het ook bij, want Europa haalde het niet. En op het festival gehouden in Luxemburg op 7 april 1973... eindigden ze als laatste. Ze vielen, ze vielen wel op door hun paarse Las vegas stijl show-outfit... en hun dansroutines. En het laatste in 1973 was niet echt gebruikelijk voor het Songfestival... Maar ik heb die allereerste hitte uitgekozen voor u... waar ze eigenlijk mee zouden deelnemen met het Eurovisie Festival. maar wat het niet doorging, omdat ze geldstuk kregen. Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. U hoort nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zal. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Need we'll een grote consternatie, niet meer of minder dan een ramp bedreigt onze natie. De ertesoep was zwaar mislukt en iedereen is onbedrukt. Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de ertesoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de ertesoep gedaan?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 Die hele compagnie, die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de hertensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de compagnie in koor. Wie, wie, wie, hè? Wie, wie, wie?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 ...van het orkest zonder naam met O Heideroosje. En daarvoor Lubandi met Wie heeft er suiker in de erftessoep gedaan. En ook op die plaats uit de jaren zeventig Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. Een nummer wat mensen meestal doen aan het Song Songfestival... ...maar uiteindelijk uh, deden ze op het allerlaatste moment niet meer ...op het moment dat ze af moesten reizen naar Dublin. CFM Zandvoort, we gaan door met John de Mol. John de Mol was de zoon van accordeonist en orkestleider John de Mol senior in de jaren 30 onder andere met Eddie Christiani... succes behaalde in de prille vaderlandse muziekindustrie. De Mol was een Nederlandse zanger die bekend werd als de Nederlandse Frank Sinatra. Een van zijn grootste hits was het nummer El Paso. En in 1959 won hij samen met Terry Scholte het Nationaal Songfestival met het liedje Een Beetje. Maar de Jury koos voor de solo-uitvoering van Terry Scholte. Na zijn muziekcarrière richtte de Mol in 1902, zegt zichting... Kornamus op om uh, de belangen van andere Nederlandse artiesten, artiesten te behartigen. En in 1987 richtte hij in zijn functie als directeur van Conanimus... de Academie voor lichte muziek op. En begin jaren 70 was de Mol directeur van de piratenzender... Radio Noordzee Internationaal. En uh, John de Mol is natuurlijk de vader van Media John de Mol. En u gaat hem horen met zijn allergrootste hit, El Paso. Nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort.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 niet zo de buurten van het stadje El Paso, niet zo de streken van Nieuw-Mexico. Pas ik maar terug in het stadje El Paso, waar waarom Maria al meededen met schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. De liefde is sterker dan angst voor de dood. Ik zal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 ik heb geen schijn van een dansen, voetplats, een brandende pijn in mijn zwerf. Val uit de zadel maar bijt op mijn tanden, want daar ben ik Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onblusbaar, ik sleep mezelf verder. Kunnen we geen ogenblik langer meer. Rust.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 Je fluist op mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je maar, ach, weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Want trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft...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 En ze maken van boter een domini. een dominee. In de kark, in de kark, In de kark, in de kark, zere dominee. En mijn niet En mijn Kom maar binnen, kom maar binnen, In de karak, in de karak, de dominee. In de karak, in de karak, domi, domi, nee, domi, domi, nee. de dominee. In de karak, in de karak, dominee. In de karak, in de karak, de dominee. Een gommie-dominee, een gommie-dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die, die. En zuster die, die, En ze maakt je van er een kastelein. Een kastelein, paardels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zijn je toverheks. Zijn je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Binnen, kom er binnen, Kom er binnen, kom er binnen, In de karak, in de karak, sei de dominee. In de karak, in de karak, zij de ze en, -nee, en, -nee, en, en, en, en ze maakten van boter een baroness, een baroness, baroness. En de suite, en de, suite, de baroness. En de suite, en de suite, zij Hers betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Hers betalen, hers betalen, zij de kastelein. Ik zeg je pak, ik zij jij bakken, zij de toverhex. Ik zeg je bakken, ik zeg jij bakken, zij de overhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. In de karik, in de karik, zij de dominie. In de karik, in de karik, zij de dominie. De klanken van Wim Sonneveld met Katootje. En daarvoor Terry Scholten met een beetje. En daarvoor John de Mol met El Paso. En natuurlijk John de Mol. Ik zei zojuist, de vader van uh, media magdaat John de Mol... maar natuurlijk ook de vader van uh, Linda de Mol. hem Zandvoort, we gaan door met uh, Henriette Adriaan Blok. Beter bekend als Hetty Blok, geboren in Arnhem op 6 januari 1920... en overleden in Amsterdam op 6 november 2012 was een Nederlandse cabaretier, actrice en zangeres die vooral bekend werd door haar rol als zuster Clivia... in de serie Ja, zuster, nee, zuster van Annie M.G. Smit. En ze hebben ook ooit een nummer gezongen... samen met Leen Jongewaard, mijn opa. En die gaat u nu horen hier op CFM Zandvoort. die Blok en Leen Jongewaard met mijn opa.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 Was zo aardig voor mij In Europa, mijn In Europa. Europa. zo iemand als hij. niemand zo aardig voor mij In Europa, mijn eigen, eigen niemand zo aardig voor mij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 La, la. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hap, Sassa Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou.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 Het was muziek van Terry en Henk Scholten met Kom Lieve Kleine Meid. En daarvoor Ramse Zalfie met Sammy. En ook hoor u nog die blog met... tezamen met Leen Jongewaard met Mijn Opa, Mijn Opa, Mijn Opa. We gaan terug naar het jaar 1953. De jaren 50 waren de jaren waar Rie Helmink een paar leuke hitjes had. En ook zo deze platen tegen 1953, Het Hutje bij de Zee. En ook zo meteen nog Max van Praag met Grootvaders klok.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 Stille vrije, hoe verhucht ik steeds ontwakte in ons hutje bij de zee. Hoe verhucht ik steeds ontwakte in ons hutje, ons hutje bij.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 Bedje leer. en ik voel weer levensmorgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer levensmorgen in ons hutje, ons hutje bij Ik later mocht ervaren levensdroefheid, slevensvrucht Immer zal mijn hart u loven Vreedzaam plekje uit mijn jeugd, En mijn laatste wens zal wezen de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje bij duizin. De, de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij.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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar moule kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendezvous voet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan, ben er vu. Kom je hu, denk er aan, Rendezvous voet bij het licht der maan. rendez bij het licht en Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. rendez bij het licht en maan. IFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70 met mooie oud-Hollandse muziek. Juist hoor u, Eddie Christiani met rendezvous bij het licht. Daarvoor Max van Praag met Grootvaders Klok. En ook uit 1353, Rie Helming met het hutje bij de zee. Het zit er weer bijna op, dat is het ene uurtje. En als u uh, graag uh, of een deel hebt gemist of wilt, graag nog een keertje beluisteren. Iedere zaterdagochtend, uh, nee wat zeg ik, zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt het nogmaals herhaald. Programma Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog een uh, paar stukjes muziek te gaan. Gerard Cox, nog een nummer van Eddie Christiani. Maar de eerstvolgende volgende band, die ik voor u klaar heb staan, dat zijn de Spelbrekers, opgericht in 1945... door een Nederlands zangduo bestaande uit Theo Rekkers en Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek... waar ze te werk gesteld werden. In 1956 braken ze door met het lied Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze, werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Eurovisie Songfestival totaal geen één punt... Maar het werd wel een hele grote hit in Nederland. En dat is natuurlijk altijd positief. In 1976 werd het nummer nog een keer gecoverd... door Nederlands hoop in bange dagen. Op de LP Hoezo jeugdsentiment. En de spelbrekers brachten onder meer... nog de single snipperdag uit. In de jaren 70 werden kok en Rackers de managers van André van Duin... waardoor hun eigen zangcarrière op een laag pitje werd gezet. En in 1975 hield het duo... na 30 jaar op met bestaan. Volgens mij heb ik u dit vorige week ook verteld. Vorige week hadden er we ook een nummer van de spelbrekers... Ik laat u achter met de Madly van de Spelbrekers. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. En In ieder geval, vergeet niet de herhaling. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 hier op CFM Zandvoort. Tot ziens. Parijs ligt aan de scène. En bond ligt aan de Maar dat ik zo verliefd ben. Ligt aan Madeleine, uit China komt de zijde, uit Spanje komt de wijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat komt door Madeleine. Zeeft ze iets van Brigitte, zeeft ze iets van Berlijn, als ik haar zie denk ik meteen. Parijs ligt aan de zijde, en Bol ligt aan de Rijn. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. Ik met in ligt aan de cent, een bon ligt aan de rij, maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt allemaal de Ik heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd, Daar heb ik geen spijt van, want het heeft me iets geleerd. Je weet je leuk te kleden, dat heb jij op velen voor.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 Meisje je dan kussen, laat, laat vraag Zie de geheime geren? En de nieuwe nieuwe vraagje, stelt het paardje oh zo blij. Want gebied de antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je ruikt niet mijn wie hoest, jij sleept me niet. Ja, Daar is, zie de hemer heeren. Je je ze voelen niet lieve die. Daar is, ik zie je toch zo geren.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 Danske tekster